7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... de oproep van werkgeversvoorzitter Wientjes om het tafelzilver te verkopen. En de omstreden pensioenplannen van het kabinet mogen van de Tweede Kamer doorgaan. Wordt er zo meer over, is het NOS-journaal met Dorad Megens. De Europese ministers van Financiën zijn het vannacht eens geworden over regels voor het redden of laten omvallen van banken. Het is de bedoeling dat de belastingbetalers niet voor de kosten opdraaien. De verantwoordelijkheid komt meer te liggen bij aandeel- en obligatiehouders. In een later stadium moet een bank een beroep doen op een fonds dat de Europese banken zelf financieren. Spaders met de goede tot 100.000 euro worden niet aangeslagen. Vanmiddag begint in Brussel een tweedaagse Europese top. Voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is tegen een nieuw pakket bezuinigingsmaatregelen van 6 miljard euro. In de Volkskrant zegt hij dat het kabinet in plaats van de maatregelen beter het ongewenste tafelzilver kan verkopen. Zoals ABN AMRO en SNS Reaal. Wientjes noemt de economische situatie dramatisch. Hij stelt daarnaast voor om bijvoorbeeld een flink deel van de aandelen in de gasunie of van elektriciteitsnetwerkbeheerder Tennet van de hand te doen. De Amerikaanse president Obama is in Senegal begonnen aan zijn reis... om de investeringskansen van Amerikaanse bedrijven in Afrika te vergroten. Naast Senegal gaat hij naar Zuid-Afrika en Tanzania. Het is het tweede bezoek aan het continent sinds zijn benoeming tot president. Naast de investeringen wil Obama ook ontwikkelingsvraagstukken bespreken. De reis wordt overschaduwd door de gezondheidstoestand... van de Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela, vertelt correspondent Ellis van Gelder. Eigenlijk al jarenlang wordt er gesproken over een mogelijke ontmoeting... tussen de eerste, president, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika... en de eerste zwarte president van de Verenigde Staten. Ze hebben elkaar wel ooit ontmoet in 2005. Toen was Obama nog senator. En de hoop was toch dat ze elkaar nog een keer zouden gaan ontmoeten. Ja, daar lijkt het nu niet op. De Zuid-Afrikaanse president Suma heeft een reis naar Mozambique afgezegd. Hij bracht gisteravond nog een bezoek aan Mandela in een ziekenhuis in Pretoria... De toestand van Mandela is nog altijd steeds kritiek. In de Braziliaanse stad Belo Horizonte is het tot botsingen gekomen... tussen demonstranten en de politie. Tienduizenden mensen demonstreerden bij het voetbalstadion... waar Brazilië de halve finale speelde van de Confederations Cup. De betogers protesteren tegen corruptie en geldverspilling... zoals aan dure stadions. De demonstrant vertelt dat de toezeggingen van president Rousseff... om iets aan de problemen te doen, nog niet veel betekenden. It is not een reality right now. The president is it's, it's suffering uh, a pressure voor everybody. Now it's exactly the moment to be on the street. We, we didn't have all the reforms that we're supposed to have with our development, and we're fighting for them right now. Sommige demonstranten probeerden door te dringen tot de verboden zone rond het stadion. Politie reageerde met traangas en rubberkogels. Ook in andere steden gingen mensen de straat op. Protesten in Brazilië houden nu al twee weken aan. Kevin Rudd is de nieuwe premier van Australië. Hij neemt het over van zijn partijgenoot Julia Gillard. Hij stapte gisteren op als premier en als leider van de regerende Labour-partij, omdat zijn vertrouwenstemming over het partijleiderschap verloor. De Labour-partij staat in de peilingen op zwaar verlies. Rudd werd vandaag ingezworen. I, Kevin Michael Rudd, do swear that I will well and truly serve the Commonwealth of Australia, her land and her people in the office of Prime Minister, so help me God. Het Australische parlement moet nu zijn vertrouwen in Rudd uitspreken. Hij vertrok drie jaar geleden als premier van Australië... om de weg vrij te maken voor zijn partijgenoot Julia Gillard. Het weer van tijd tot tijd zon, maar ook wolkenvelden en wat buien. Later op de dag vaker regen. 15 graden wordt het bij een stevige noordwestenwind. Ook morgen en zaterdag is het wisselvallig en koel. Vanaf zondag wordt het warmer, zonniger en droger. En volgende week kan het 25 graden worden. ANRB-verkeersinformatie. Qua fides een normaal begin van de ochtendspits. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht loopt het nu wel vast. Er staat voor nieuwe Nieuwegein 4 kilometer fide. Door een stilgevallen auto is de rechterrijstrook dicht. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... voor Dorp nog 8 kilometer na een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En dan zwaan bij de hebben veel over bezuinigingen straks... en mogelijk ook een oplossing... voor de financiële en economische problemen van het land. Zo duidelijk.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 Het vereist ook dat uw organisatie altijd beschikbaar is. Ontdek hoe we dit waarmaken op kapgemini.nl. Kapgemini. People matter. Results count. Sluit nu een zekerheidspakket van Nationale Nederlanden af... en maak ook kans op een jaar gratis parkeren. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten... En Lara Rensen. Goedemorgen het is zeven minuten over zeven. Na het sluiten van het sociaal akkoord met de vakbeweging was werkgeversvoorzitter Wintjes een tevreden man. Met een goed gevoel wakker geworden. Uh, het feit dat we überhaupt het akkoord bereikt hebben, is de allergrootste winst. Nou, van die tevreden man is niet veel meer over. Verkopen tafelzilver, roept hij vanochtend in de volkskrant. Het staatsbezit zoals banken en aandelen van Tennet en de GasUnie. Nou, de Volkskrant geeft hij ook aan dat hij het heeft gehad... zo'n beetje met de bezuinigingen. Hij zegt dat de 6 miljard euro die nu gezocht wordt... niet uit lastenverzwaring moet komen... omdat dat recept niet meer werkt. ben benieuwd hoe hij vanochtend wakker wordt, meneer Wintjes. We zijn hem aan het bellen. Maar Merel Stikkeloren van de Economieredactie is al hier. Uh, Merel, ja, is dit nou een beetje een wanhoopspoging... waarbij die tegelijk de VVD-premier afvalt? Nee, daar lijkt het wel een beetje op. Het is sowieso een, een soort van dreigement naar het kabinet toe... Een uh, flink verzet vanuit de werkgeverskant. Eerder deze week zagen we al de MKB-voorman Biesheuvel... die zei zich erin geluisterd te voelen uh -huh. door het kabinet. Want eerst zou er met het sociaal akkoord... een pakket van 4 miljard bezuinigingen van tafel gaan. En nu is er in plaats daarvan een nog hoger pakket bezuinigingen aangekondigd, 6 miljard. En Wintjes gaat nog een stap verder. Hij zegt, die uh, bezuinigingen ja, die moeten gewoon in elk geval niet uit lastenverzwaringen komen. Want dat is echt funest voor de economie. Dat zet die economie verder op slot. Um, um, en hij komt ook met een alternatief plan. Ja, en dat alternatieve plan, dat zit hem dan in de verkoop van dat tafelzilver. Wat, wat, wat bedoelt hij daarmee, Miriam? Ja, de Nederlandse staat heeft natuurlijk een, een aantal bedrijven ingelijfd. ABN na nou recent nog SNS Real. Het oude onderdeel van Fortis, uh, ASR, de verzekeringen. En uh, uh, Windjes zegt nu: verkoop dat nu, want dat levert geld op. Je kan het misschien wel vergelijken met uh, Griekenland. Dat ook het tafelzilver moet verkopen van Brussel. om uit de schulden te komen, of althans de schulden te verminderen. Nou ja, zoiets oppert Windjes nu ook. En um, uh, ja, het is natuurlijk maar de vraag of dat überhaupt uh, nu wat oplevert en uh, of het verstandig is om dat nu te doen. Zijn er wel kopers voor dat tafel zilver nu? En ja, de prijs die ervoor gekregen zal worden, ja, dat zal niet echt een hoge prijs zijn. En verkoop je dan ook niet iets waar je inkomsten aan, aan overhoudt... namelijk zoiets als uh, aandelen gasunie? Uh, ja, inderdaad, want dat is ook uh, een van de mogelijkheden die Windjes noemt. Een aandeel in, in gasunie verkopen, in tennet... Ja, um, uh, dat is inderdaad uh, ook niet heel handig. Dat je daarmee de inkomstenstroom eigenlijk uh, afkapt. Een kritiek die je dan altijd hoort is dat je zoiets maar één keer kunt verkopen. En aan de andere kant stel je Brussel daarmee tevreden. Is natuurlijk de vraag. Wat zegt hij daarover? Nou ja, Brussel. hij zegt Brussel kunnen we hiermee overhalen. Want um, um, we moeten in het oog houden ook uh, voor Brussel dat we uh, in elk geval de overheidsfinanciën goed in de gaten, in de pijler blijven houden. Dat daar al het een en ander gebeurt. Ja, dat we, dat we echt mee bezig zijn. Maar hij zegt, we moeten dat in elk geval niet doen door lastenverzwaringen... maar dus op een hele andere manier, um, waaronder de verkoop van die, van die bedrijven. En uh, daarnaast zegt hij, we hebben al belangrijke uh, hervormingen aangekondigd. Bijvoorbeeld uh, op de arbeidsmarkt... Met het ontslagrecht en de WW. En daarmee kunnen we in totaal dan Brussel wel over de streep trekken. Maar ja, het is natuurlijk maar de vraag of Brussel hier ook in gelooft. Want ook zij weten dat nu de markt voor fusies en overnames. nou niet echt een hele uh, denderende markt is op dit ogenblik. Dus dat het ook weinig zal opleveren. Ja, al met al, hoe schat jij zijn. Uh knuppel in het Haagse hoenderok er ook, uh, in? Nou, het is inderdaad, lijkt het een, een soort van laatste wanhoopspoging. Uh, hij schetst natuurlijk ook wel een heel somber scenario. De economie is ook uh, vastgelopen. Hij vergelijkt uh, het met Japan, hè? Ja, inderdaad. Een, een langdurige uh, situatie van stagnatie... dat die economie maar niet op gang wil komen. Nou ja, daar zitten we natuurlijk nog niet in. Um, uh, dat is misschien een wat overdreven scenario. Maar het is natuurlijk wel zo dat smeerolie die, die normaal voor de economie werkt... dat de overheid uh, meer gaat uitgeven, dat dat nu duidelijk niet werkt. En dat de consumenten maar uh, ja, de, het geld in de portemonnee houden... en maar niet dat vertrouwen krijgen om meer geld uit te gaan geven en om te denken... van ja het wordt binnenkort beter, dus ik koop maar die nieuwe auto en, en dat huis. Dus ja, er moet wat gebeuren, maar of dit plan nu de oplossing is... wie zal het zeggen? Wij gaan het uh, horen in de loop van de dag... wat ervan gevonden wordt, zoal in Nederland. Merel Stikke-Loren, bedankt. Ondertussen gaat het kabinet natuurlijk wel door... met het zoeken naar geld en bezuinigen. En het kan ook door met de nieuwe pensioenregels... want de regeringspartijen, VVD en Partij van de Arbeid... hebben het licht gisteravond op groen gezet in de Tweede Kamer. Maar of die nieuwe regels voor de pensioenopbouw dan werkelijkheid worden... dat is bepaald twijfelachtig, want de voltallige oppositie is tegen. En die heeft de meerderheid, u weet dat in de Eerste Kamer. Staatssecretaris Frans Wekers van Financiën noemde het dan ook een zwaar debat. Maar hij blijft hopen. Het was een uh, zwaar debat afgelopen maandag en uh, vanavond. Uh, ik vind het jammer dat we uh, geen van de oppositiepartijen hebben kunnen overtuigen... In de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel morgen wel aanvaard worden... want de regeringspartijen hebben steun uitgesproken. En we zullen ons nu moeten beraden hoe we in de Eerste Kamer een meerderheid gaan krijgen. Dus we zullen de gesprekken gaan voeren met de Eerste Kamer... wat daar de zwaarwegende punten zijn... en kijken of dat we in elk geval... De meerderheid van de Eerste Kamer kunnen overtuigen... om deze wetten aangenomen te krijgen. Denkt u niet dat die kans heel klein is? Want de hele oppositie was hier tegen. We zullen ons daarop moeten beraden. Uh, we zullen daar de komende zomer ook uh, nuttig voor gebruiken. En uh, we zullen het gesprek aangaan met de leden van de Eerste Kamer. Als het niet lukt, heeft u meteen een gat in de begroting van 3 miljard? Zover zijn we nog niet. Uh, het wetsvoorstel zal eerst in de Tweede Kamer moeten worden aanvaard. Uh, dat is naar verwachting morgen... En uh, vervolgens wordt gestuurd naar de Eerste Kamer. Ik ken de Eerste Kamer als een uh, kamer die zelfstandig de wetten beoordeelt. De Eerste Kamer zal zelfstandig ook een aantal punten naar voren brengen. En het kabinet zal heel goed nadenken hoe daarop te reageren. Om uiteindelijk de Eerste Kamer ook te proberen te overtuigen. Maar denkt u eigenlijk niet dat het dat het kabinet hiermee op een zepert afstevend in de in Eerste de Kamer. Want de kans dat de oppositie omgaat is toch heel erg klein. Eigenlijk te verwaarlozen. In de Eerste Kamer zitten weer andere mensen, uh, hanteren andere criteria. Zelfde partijen inderdaad zelfde partijen, maar het is niet zo dat de Eerste Kamer een stempelmachine is, dat ze uh, precies hetzelfde doen altijd dan uh, hun collega's in de Tweede Kamer. Want Mocht dat het, zou dat het geval zijn, zou je geen twee kamers nodig hebben. Maar de Eerste Kamer uh, bekijkt de wetgeving zorgvuldig. Wij gaan kijken uh, op welke wijze we de Eerste Kamer kunnen overtuigen van de nut en de noodzaak van het wetsvoorstel. Hoop doet leven. Nou ja, zo zit het leven in elkaar. Je hebt uh, nooit uh, uh, 100% garanties. Het enige wat je kunt doen is uh, proberen uh, de mensen te overtuigen. En uh, het kabinet zal daarvoor alles uit de kast halen. En anders een gat in de begroting van 3 miljard? Daar wil ik niet op vooruitlopen. Uh, ik wil eerst horen, zodra het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is, hoe... Uh, de Eerstkamerleden er tegenaan kijken. Uh, ik probeer hen te overtuigen samen met collega Kleinsma. En uh, dan zien we wel weer verder. Er moet staatssecretaris Wekers van Financiën. Wilco Boom die sprak met hem. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 journaal. Maar het wordt u meer over Obama in Afrika, maar eerst naar zijn eigen land, want daar hebben getrouwde homoparen nu dezelfde rechten als hetero stellen. Het Hoge Rechtshof heeft een wet ongeldig verklaard die het huwelijk van heteroseksuelen bevoordeelde. Homos konden al wel trouwen, tenminste in een aantal staten, maar hadden toch een soort tweede rangs huwelijk. En die discriminatie is nu voorbij. It's just really emotional. It's um, it's a dream come true. Debbie staat voor het Hooggerechtshof en het besluit dat homohuwelijken echte huwelijken zijn, is net gevallen. Today is a great day. En het is alsof er een droom is uitgekomen voor haar. The U.S. Supreme Court and is is Het gaat Debbie and... niet om alle financiële voordelen die deze uitspraak met zich meebrengt. Ze ziet het oordeel van het Supreme Court vooral als een erkenning van wie ze is. Want homoseksualiteit, zegt ze, is geen keuze, maar aangeboren. En nu wil Debbie, ze is rond de 50, gaan trouwen. En ze slaat haar arm om de vrouw van wie ze houdt. Uh, you know, my husband and I have been married legally for seven years. But for that entire time, our government, our federal government, has regarded us not as spouses, but as strangers. John is ongeveer 30 en is zeven jaar getrouwd met zijn man. En al die tijd zijn we verbonden in de echt. Maar de staat ziet ons als vreemdelingen. Die erkenning betekent heel veel voor ons. Want we hebben al die tijd gevochten voor gelijke rechten. En we gaan door tot het homohuwelijk in de hele VS is toegestaan. Dat wordt nog een lange strijd, denkt de voorzitter van een vrouwenorganisatie. Er zijn nog 38 staten die om moeten. En dat zal niet gemakkelijk zijn, maar het wordt wel makkelijker met deze uitspraak in de hand. Er zullen altijd staten blijven die zich verzetten, zegt Alendra Latson. En dat verzet zal onder andere worden geleid door het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden, Michel Beckman. Het hof doet een aanval op een instituut waarover het niks te zeggen heeft. Het fundament van onze samenleving is het huwelijk en dat is door God gemaakt. Volgens mij staat het hof nog altijd een stapje onder God, zegt Backman Sinis. Ze zal gesteund worden door de rechtse radiopresentator Glenn Beck. If you one variable, man woman, man the other one man, three women. Het hof heeft volgens Beck de deur opengezet voor polygamie. Uit niet doen? soort uitspraken blijkt dat de conservatieven hun strijd tegen het homohuwelijk zeker niet zullen opgeven. De president is op de lijn. Air Force One. President Obama. Hallo, uh, meneer president. Dit is Chris Perry. En <laughs> Sandy Stearnham, we danken u voor uw steun. Een van de voorvechters van huwelijksgelijkheid wordt gebeld door president Obama vanuit zijn vliegtuig met felicitaties. Behalve dat het een feestdag is voor homo's, is de uitspraak ook goed voor Obama. Want ook hij wilde af van deze discriminerende wet. Je bye the wedding. <laughs> bye bye, Thank you, Mr. Thank you. Thank you bye bye. Felicitaties van Barack Obama aan een van de voorvechters van het homohuwelijk. Felicitaties kwamen vanuit de Air Force One, want de president was op weg naar Senegal. En zal hij daar al aangekomen zijn? Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Koert, goedemorgen. Goedemorgen, ja, hij is aangekomen in, uh, in Senegal gisteravond, begint vandaag zijn officiële bezoek. Verder zal hij daarna afreizen naar Zuid-Afrika en Tanzania... Uh, waarbij natuurlijk zijn bezoek aan Zuid-Afrika heel erg in het teken staat... van de uiterst slechte gezondheidstoestand van de voormalige president Mandela. En daardoor zou het programma wel eens helemaal kunnen worden omgegooid in Zuid-Afrika. Hij komt tijdens zijn achtdaagse bezoek. Obama praten over mensenrechten, democratie en economie uiteraard. Ja, en, en eventjes nog, waarom gaat hij naar Kenia? Want daar liggen toch zijn, daar ligt zijn achtergrond, zijn roots liggen daar. Ja, het is me toch wat, hè, als je niet in het land van je vader langskomt... terwijl je echt vlak in de buurt bent straks in Tanzania. Het is voor heel veel Kenianen onbegrijpelijk. Maar ja, niet een opportun uh, politiek moment om Kenia te bezoeken. Obama committeert zich aan mensenrechten en democratie... En de president van Kenia, Uhuru uh, Kenyatta, is aangeklaagd door het internationale strafhof in Den Haag wegens misdaden tegen de menselijkheid begaan tijdens het verkiezingsgeweld in 2008. En bij de Keniaanse verkiezingen eerder dit jaar zei een hoge Amerikaanse minister vlak voor de verkiezingen in Kenia, keuzes hebben gevolgen. Nou, de Kenianen stemden dus toch op Kenyatta en het gevolg is dat Obama niet langskomt in het land waar zijn vader geboren is. Ja. Zo kan het verkeer Koert. In 2009 was Obama ook al in, uh, in Afrika. Toen was Afrika euforisch over de nieuwe Amerikaanse president. Um, zijn ze dat nog steeds? Obama is en blijft een zoon van Afrika, een bloedverwant. Uh, er was veel euforie toen hij gekozen werd, precies daarom. Uh, maar hij is nu pas na vijf jaar aan een echte grote Afrikaanse rondreis begonnen. Dat bezoek aan Ghana duurde nog geen uh, 24 uur... Uh, de, de Chinese president, uh, Jinping, die was al na enkele weken toen hij werd gekozen eerder dit jaar op Afrikaanse bodem. En dat is precies het verschil. Obama heeft op diplomatiek succes, uh, gebied geen successen geboekt in Afrika. Hij heeft geen economische plannen, geen hulpprogramma's gel uh, gelanceerd. Dus weinig reden om trots te zijn eigenlijk. Terwijl China, Maleisië, India, Brazilië, Turkije, die staan te trappelen om te investeren in het continent. Een continent waar al een paar jaar hele hoge economische groeicijfers worden gehaald. Dus wat zeer aantrekkelijk is voor de buitenwereld. Maar Amerika loopt achter. Ja, en zou je dus zelfs kunnen stellen dat Obama daar de boot heeft gemist? Ja, ik denk het wel. Uh, China is nu de grootste handelspartner uh, van Afrika in uh, 2000... In 2000. Uh, was de handel met China 10 miljard dollar. Elf jaar later was dat 166 miljard uh, dollar. Het initiatief ligt dus niet bij Amerika. En overigens ook niet bij uh, Europa. En dat is wel eens anders geweest onder Bill Clinton. die Is dat een uh, handelspact met Afrikaanse landen? George Bush. Die gaf 15 miljard dollar aan een anti-AIDS programma in Afrika. En al dat soort grote programma's hebben niet plaatsgevonden. Onder Obama. En hoe kijken ze dan tegen de persoon Obama aan? Ja, hij blijft toch een Afrikaan. Hij blijft toch onze zoon. Hij blijft toch onze broeder. En dat zal altijd, altijd uh, zo blijven wat hij ook doet. Uh, Obama is in de harten opgenomen van miljoenen, miljoenen Afrikanen. Maar hij zal kritiek krijgen tijdens uh, deze, deze reis. Uh, in Zuid-Afrika zijn zelfs demonstraties onder de titel no Obama. Uh, gepland, dus het zal niet een makkelijk bezoek voor hem worden. Tot slot nog even Koert, want je zei het al uh, over Mandela dat hij nog altijd in kritische toestand in het ziekenhuis ligt. Wat, wat is dat het laatste nieuws op dit moment? Het laatste nieuws is dat de Zuid-Afrikaanse president Zuma een reis van vandaag heeft afgezegd naar Mozambique en iedereen houdt nog steeds hun hart vast dat hij ieder moment kan overlijden. Afrika-correspondent Koert Lindeijer was dat naar de ANWB snel Amtswaan. Vrij normale spits, maar als je in plaats van de trein de auto neemt... op de A2 vanuit Den Bos, dan kom je nu wel in de Fiede. Tussen Everdingen en Nieuwegein, drie kilometer. Dat komt door een gestrande vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, voor de drechttunnel, vijf kilometer. Daar is een auto gestrand, de rechtertunnelbuis is dicht. Nou, dan horen we het woord alvallen. Den Bos, meid Den Bos. Wegens spoorwerkzaamheden rijden er geen treinen daar... Ja, en dan uh, kom je dus in de file hè, als je met de auto gaat. Mark Robin, merk ja. jij dat ook, meidenreizigers Den Bosch? Nou, kijk, ik ben nu uh, op het station van Den Bosch... waar ik toch een gestage stroom reizigers van de roltrap uh, af, af zie komen. Uh, dat zijn allemaal mensen die richting uh, Utrecht moeten gaan. Treinen richting Utrecht en ook richting Nijmegen. Die rijden niet... Uh, de mensen moeten met bussen worden vervoerd. En dat gaat in de spitse uren de komende twee uur dus over 4.000 tot 5.000 mensen per uur. Betekent... Klein rekensommetje. Ongeveer 80 bussen die per uur hier vanaf station Den Bosch moeten vertrekken. Uh, de stroomreizigers komt dus hier van de roltrap. En dan, heel grappig, dan staat hier een, een mooi kraampje met uh, koffie en thee. Uh, met een, een dreamteam van uh, ProRail erachter. Alleen, er was nog geen elektriciteit. Dus de koffie en de thee, uh, die laten nog even op zich wachten. Maar je hoort op de achtergrond het geluid van de aggregaten die hier zijn neergezet. Dus uh, straks is er hier... Verse koffie. Ja, en dan staan hier de stewards klaar. Die uh, verwijzen uh, de reizigers uh, richting uh, het busstation. Waar die bussen, dus allemaal, uh, die reizigers uh, gaan, uh, gaan vervoeren. Morgen, oh, ik ben om half vijf al opgestaan. Hoe laat bent u opgestaan? Half vijf. Oh, u bent goed voorbereid. We moeten om negen uur naar het ziekenhuis. Oh, wacht hier. Oh, wacht oh, oh, hier nog in. Sorry. Goeie reis. Ja, er is natuurlijk extra reistijd. Uh, voor de mensen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel extra reistijd hebben jullie nou? Heeft u enig idee? Klein half uurtje, maar het valt allemaal prima mee. Ja? Het is goed geregeld. Ja? Ja. Vertel eens, hoe is het geregeld? Ja, in Eindhoven wordt het goed omgeroepen. Ik kom uit Eindhoven en hier in een bos wordt het omgeroepen. In de trein wordt het omgeroepen. Het is van tevoren aangekondigd. Geen probleem. De bussen staan klaar ja. hier. U kunt er ook gewoon geloof ik in. Prima. Goede reis. Dankjewel. Goede reis allemaal. Er is nog ruimte genoeg hoor. Gelukkig wel. Maar jullie zijn er ook vroeg bij. De echte spits moet natuurlijk nog beginnen. Nou ja, altijd op tijd beginnen. Hè? Dan uh, Spits van zijn. Ja. Ja. Waar ja. moet u heen? Ik moet naar Zeist. Nou. Dus. Ik denk dat het wel gaat lukken. Nou, daar heb ik valse vertrouwen in. Zet hem op. Gaat het goed allemaal, heren? Ligt u, lig, ligt u nog op schema? Nog wel, ja. Ja? ja. Ik heb zelfs een trein eerder. dus. Uh, okay. Laat ons verrassen. Hè? Hoe laten we aankomen? Top. Veel succes. Ja, dat zijn dus weer twee volle bussen. Dat is toch op zich vrij snel gegaan. En dan rijden de volgende lege bussen, die komen nu alweer aangehobbeld. Er staan hier ook mensen met oortjes in, die communiceren met de chauffeurs. Om te zorgen dat het hier allemaal goed gaat, staat hier ook nog een meneer met een, met een lijst met de dienstregeling erop. Klopt het allemaal meneer? Mag ik daar geen commentaar op geven? mag er geen commentaar op geven. Nou, mijn waarneming is dat het tot nu toe uh, gaat. De volgende bus komt alweer aanrijden en daar gaan de volgende mensen alweer in. En ja, zo wordt de spits hier opgebouwd. Uh, straks in de drukste uren moeten hier zo'n 80 bussen per uur gaan vertrekken. Benieuwd hoe dat gaat. Het zal een drukte van belang worden, kan ik mij voorstellen. Mark Robin, Visser, u hoort hem later vanochtend uh, vanuit Den Straks na half acht sport met Gio Lippens... dan praten we onder andere over de Tour, want nog twee dagen. dan gaat hij van start. In de aanloop heeft de Duitse wielrenner Tony Martien gezegd... dat de etappe naar Alpe misdadig gevaarlijk is. Afdaling is volgens hem smal en in deplorabele staat. En er zijn ook diepe ravijnen, terwijl er geen vangrails zijn. De Nederlandse wielrenner Bram Tankink vindt het gezeur om niks echt heel erg neervallen. Dus, uh, in de top leerde is er ook heel moeilijk over. En het viel echt heel erg mee, Het lag lagen wel een steentjes op de weg en het is inderdaad een bochtige, herstelde afdaling, maar uh, goed, um, doordat iedereen weet dat het gevaarlijk is, wat er ook niet gaat, naar beneden is gereden. Zelf reed ik uh, lek in die afdaling en dat ging ook uh, ja, zonder gevaar eigenlijk en uh, ik, ja, ik vind het een beetje opgevendig, mm -hmm. eigenlijk. Denk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 En het is half acht, we gaan naar het NWS journaal door. meegens. Europese ministers van Financiën zijn het vannacht eens geworden over regels voor het redden of het laten omvallen van banken. De kosten worden niet door belastingbetalers gedragen, maar door aandeel- en obligatiehouders. In een later stadium moet een bank een beroep doen op een fonds dat door de Europese banken zelf wordt gefinancierd. Spaders met de goede tot 100.000 euro worden niet aangeslagen. Voorzitter Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW is tegen een nieuw pakket bezuinigingsmaatregelen van 6 miljard euro. De Volkskrant noemt hij de economische situatie dramatisch. Volgens hem kan het kabinet in plaats van de maatregelen beter het ongewenste tafelzilver verkopen, zoals ABN AMRO en SNS Reaal. Daarnaast stelt hij voor om bijvoorbeeld een flink deel van de aandelen in de gasunie of van elektriciteitsnetwerkbeheerder Tennet van de hand te doen. Het kabinet kan voorlopig doorgaan met het pensioenplan. Tijdens een debat gisteravond in de Tweede Kamer gaven de VVD en PvdA hun steun aan het voorstel. Oppositie is tegen het plan om de pensioenopbouw te verlagen. Door de kritiek van veel partijen is de kans klein dat het voorstel een meerderheid in de Eerste Kamer haalt. En president Obama is begonnen aan een reis door Afrika. Het eerste land dat hij bezoekt is Senegal. Met zijn reis wil Obama de investeringskansen van Amerikaanse bedrijven in Afrika vergroten. Na Senegal gaat hij naar Zuid-Afrika en Tanzania. De reis wordt overschaduwd door de gezondheidstoestand van de Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela. Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft Mandela gisteravond nog bezocht in het ziekenhuis in Pretoria. De toestand van Mandela is nog altijd kritiek. Zuma heeft daarom een reis naar Mozambique afgezegd. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is vanochtend wisselend bewolkt en her en der valt een enkele bui. De zon laat zich ook af en toe zien, maar in de loop van de dag neemt vanuit het noorden de bewolking toe. en Dan wordt het vanmiddag geheel bewolkt overal. Er valt dan van tijd tot tijd regen of motregen. Maar er zijn ook nog steeds droge perioden, dus het wordt geen verregende dag. Het wordt wel een kille dag, want de temperatuur loopt slechts op naar zo'n 14 tot 16 graden. Bij een straffe noordwestenwind, die zijn zee af en toe vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond en komende nacht blijft neerslag mogelijk en ook morgen en zaterdagochtend is het nog wisselvallig weer met veel wolken en af en toe zon. Temperaturen zijn nog steeds laag voor de tijd van het jaar. Zaterdagmiddag breekt de zon door en dat vormt de start van beter weer. Vanaf zondag krijgen we zonnige perioden, weinig neerslag, minder wind en de temperaturen gaan omhoog. Na het weekend wordt het 20 tot 25 graden. Verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan. De spits is nog steeds vrij normaal. Wel een paar opvallende zaken. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Nieuwegein, 4 kilometer. Door een gestrande vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Omrijden is vrij eenvoudig, via Houten, over de A27 en de A12. Een ongeluk in de Koentunnel, ook niet voor het eerst de afgelopen weken. Op de A10 West richting Den Haag. 3 kilometer Fieden en ook op de A8 loopt het vast vanuit Zaanstad. In de Koentunnel is de linkerrijstrook dicht. De langste file die staat op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dus het knoopend Klaverpolder en de drechtunnel, 12 kilometer. Er is een auto stilgevallen in de rechtertunnelbuis en die is dan ook dicht. Wacht u op een pakje? Ja. Nou, dan kun je nog even wachten, want er wordt Oezo? gestaakt bij PostNL. Oh ja. U hoort er beduidend sneller bij ons over, over anderhalve minuut.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 Half goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. De economische koers van de Partij van de Arbeid is failliet. Dat zeggen niet de oppositiepartijen in de Kamer... maar de eigen jongerenbeweging binnen de PvdA. Volgens de jonge socialisten slaat de manier... waarop de partijtop de crisis wil bestrijden helemaal nergens op. Toon Gene is voorzitter van de jonge socialisten. Meneer Gene, welkom in onze uitzending. Hallo. Ik wil maar even met u naar de Volkskrant van vandaag. Heeft u uh, de krant al gezien? Daar staat een verhaal in, een interview met uh, werkgeversvoorman... Bernard Wientjes. Um, die uh, pleit ook voor een totaal andere koers. Hij geeft aan dat de bezuinigingen en lastenverzwaringen... die eraan zitten te komen... Heel slecht zijn voor dit land. Dat het heel slecht gaat met de economie op dit moment uh, in Nederland. En dat een nieuw pakket de economie verder zal schaden. En hij pleit ervoor om het tafel zilver te verkopen. Namelijk uh, banken zoals ABN Amro, SNS Real, verzekeraar ASR. En misschien ook wel aandelen van bijvoorbeeld de Gasunie. Zou u dat uh, zien zitten? Is dat een goede koers? Nou, ik weet ook niet of dat direct een uh, hele goede koers is. Het is in ieder geval wel goed dat uh, ook Bernhard Wientje ziet dat. Uh, de koers waar het kabinet nu op uh, afkoerst helemaal niet goed is. Niet voor de economie, en niet voor uh, werknemers en ook voor werkgevers. Uh, dat is eigenlijk voor niemand. Uh, maar of dit het moment is om banken te verkopen, dat, uh, dat weet ik niet. Dat moet je echt wel op het moment doen dat uh, ja, de staat het meest uh, eraan verdient. Want dat is het beste en ik weet niet of dat nu is. Maar meneer Gene u vindt in ieder geval wel dat het moet stoppen met bezuinigen nu. Die 6 miljard extra bezuinigen, dat moet er niet komen? ons gaat het niet eens om de precieze hoogte van het bedrag, maar überhaupt al die bezuinigingen van de afgelopen jaren, die ook nog steeds de komende jaren moeten gaan plaatsvinden. We zien gewoon dat die steeds een slechter effect hebben op de economie. De recessie houdt aan, het begrotingstekort blijft hoog en ook de werkeloosheid loopt op. Dus eigenlijk bij al die drie problemen zorgt het helemaal niet voor oplossingen. Ja, de, de ratio achter de bezuinigingen en eventuele lastenverzwaringen is dat um, er te weinig geld is. Dat er te weinig geld binnenkomt ja, aan de ene kant en te veel wordt uitgegeven aan de andere kant door de regering, door het kabinet, door het Rijk. Uh, ziet u dat probleem ook? Nou ja, het is wel een uh, probleem, alleen als je steeds bezuinigt, dan zorgt het er eigenlijk voor uh, dat er ook steeds meer werkloosheid ontstaat, waardoor je ook weer steeds meer uitkeringen uh, moet betalen. Uh, en uh, wat de economie dan blijft krimpen, komt er ook steeds minder geld binnen. Dus het probleem blijft eigenlijk bestaan. En je kan het, uh, het probleem ook oplossen door te zorgen dat de economie gaat groeien. Dan komt er meer belasting binnen, dan gaan mensen meer uitgeven. En hoe zou je dat uh, moeten doen? Hoe zou je de economie moeten laten groeien? Waar zit nou, ik hem dat wil, in? Er zijn twee dingen. Ten eerste door gewoon in te investeren. Dus door de, als overheid te zeggen, we gaan nu niet het begrotingstekort vooral oplossen. Maar, maar dan kan... maak je dus meer schulden. Dan maak je een tijd lang meer schulden, maar je zorgt ook voor meer economische groei. En dan wordt in ieder geval uh, die ratio tussen uh, je schuld en het bruto nationaal product uh, weer veel beter. Maar ook door vertrouwen te bieden. Kijk, als je elk jaar weer een nieuw bezuinigingspakket gaat indienen, uh, dan durft niemand meer uh, wat uit te geven. En daarom vinden wij het zo belangrijk dat het, uh, het kabinet en het PvdA voorop... gewoon zou moeten gaan aangeven wat nou de inzet moet zijn voor de komende drie jaar. Dus even los van alle ramingen elke twee maanden. Uh, wat wordt nou gewoon de, de, de koers? Want dan weet iedereen waar we aan toe zijn voor tot en met 2016. Uh, en dan kan daarna geleefd worden. Want nu houdt iedereen de hand op de knip omdat het elke maand blijkt te veranderen. Ja, maar hoe staat u dan tegenover hervormingen uh, waar het gaat om de gezondheidszorg en om de arbeidsmarkt? Want er wordt natuurlijk ook gezegd... de overheid moet minder uitgeven. Uh, de vraag is inderdaad... of de overheid daadwerkelijk minder uh, moet uitgeven... op dit moment. Uh, hervormen om het hervormen is nooit goed. Uh, en wij vinden het natuurlijk wel belangrijk dat... Uh, hervormingen hebben in ieder geval in het verleden... vaak betekent dat het voor mensen... met, met wie het er minder goed gaat... het ook uh, slecht uitpakt. Daar zijn wij uh, natuurlijk altijd uh, tegen. Uh, maar bijvoorbeeld in de zorg... is het natuurlijk wel zo dat die kosten... de, de pannen uitvliegen. Uh, of de, uh, uh, en... Ja, daar moet wel iets gebeuren. Dat is, gewoon, uh, dat is duidelijk. Dus daar zijn we niet per se tegen. Uh, alleen is het in brede zin wel zo dat als de overheid nu veel minder gaat uitgeven... je de economie verder in het uh, ja, slot trekt en uh, de recessie aan zal houden... en ook het begrotingstekort uh, hoog blijft. Bent u al uh, gebeld? Bent u al gebeld door meneer Samson Ik denk dat hij niet zo blij is met uh, deze stellingnaam. Richting de P van de A-hoofdkort nou, hier. Nou ja, de PvdA is op zich op de hoogte van ons standpunt hierover. Dat zeggen we al een tijdje binnen Maar bent u, en, bent u gebeld? door Samson? Nee nee nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Of tenminste nog niet. Maar we gaan vanavond Had u gebeld in, willen in worden door meneer Samson? Nou ja, het mooie is dat we vanavond in een debat gaan in de partij bij een economendebat. Uh, en daar gaan wij natuurlijk dit op, opnieuw vertellen. En dan horen we ook weer vanuit de fractie okay. wat zij ervan denken. Nou. En op zich is dit een goede aanzet tot discussie, denk ik. Ja, wij. inderdaad. En als hij met een grote boog om u heen loopt, dan weet u hoe laat het is. Nou, maar dat zal niet gebeuren. Ah, Oké, okay. we gaan het zien. Toon Genen, voorzitter van de Jonge Socialisten. Fijn dat u eventjes bij ons in de uitzending wilde komen. Is goed, dank u. Half acht. We gaan naar Gio Lippens. Gio, Goedemorgen. Goeiemorgen. Zo dadelijk de tour, maar eerst nog even een tennis. Ja, daar moeten we even bij stil blijven staan. Het was Beltjesdag op Wimbledon gisteren. De ene naar de andere vloog eruit. Federer, Tsonga, Sharapova. En wat ook nog opviel is dat er ook velen met blessures niet verder konden spelen... of maar heel gering verder konden spelen. Enig idee hoe dat komt? Ja, uh, gisteravond nog eventjes gekeken naar Marcelle Mesker. Die heeft er echt heel veel verstand van natuurlijk als oud-speelster. En die zegt gewoon, die, die topspelers die hebben blijkbaar toch nog moeite... met die overgang van gravel naar gras. En je ziet het ook vooral aan de glijpartijen. Ook in partijen waar uiteindelijk geen al te grote schade werd opgelopen door spelers. Maar ja, ze liggen om de beurt te liggen ze, liggen ze daar op het gras van Wimbledon. Azarenka bijvoorbeeld, die uitgeschakeld werd... die, die moest opgeven nadat ze uitgegleden was. Ja, die, die was zelfs echt woest op de organisatie. En die zei gewoon van dat het eigenlijk helemaal niet kan... het spelen op zo'n glibberige ondergrond. Maar ja, aan de andere kant denk ik dan... Deze spelers, deze topspelers zijn wel wat gewend. Er wordt ieder jaar op Wimbledon gespeeld. Ja. Uh, uh, soms regent het, soms is het droog. Ik bedoel, die omstandigheden zijn wisselend. En dan weet je het maar gewoon. Ja, dan moet je maar schoenen uh, pakken met uh, fatsoenlijke zolen. Hoewel Roger Federer in die eerste hondepartij... Ja, partij. had hele mooie uh, schoenen. ...met die oranje zolen. Dat pakte ook niet helemaal goed uit. Nou, hij stond nu weer op witte zolen en dan verliest hij gewoon. Uh, mm. Federer trouwens, uh, weinig last van uh, uh, de glibberige ondergrond. Die werd gewoon echt van de baan geslagen... Door uh, die Oekraïner uh, die ooit eens een keer uh, Rosmalen won. Uh, dus ja, dat was gewoon echt een regulier verlies. Maar het is onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt. En dat eruit, vederen eruit bij de vrouwen natuurlijk. Uh, die als Renka uh, naar huis. Uh, nou ja, we weten dat Sarapova is uitgeschakeld, uh, Wozniacki. Nou ja, wat dat betreft, uh, bij de mannen is uh, het pad voor Igor Seisling, denk ik wel, geplaveid in de richting van uh, wie weet, misschien wel een hele mooie klassering. Zo, zo. Oh. Kijk. Ga door, Rio. Ja, want... ja, Je weet het maar nooit, hè? Ik bedoel, Richard Kreijcheck won in de tijd natuurlijk ook. Euh, nou ja, dankzij een redelijk gunstig pad op weg naar de finale. Maar goed, laten we het normaal doen. Uh, Seisling is <tie> geen Kreijcheck En ik nee. uh, ben benieuwd of hij de volgende ronde doorkomt. Nou goed. Uh, Brazilië, gaan we het over hebben? Het voetbal. We hebben de finale bereikt van de Confederations Cup in de halve finale wonderploeg, hè, Met 2-1 van Uruguay. Um, Brazilië is afgezakt inmiddels naar de 22e plaats op de wereldranglijst. Maar het blijkt toch wel aardig in voet om te komen, zo voor het WK, hè? Ja, maar het was wel moeizaam hoor. Want als je dan kijkt naar die wedstrijd. Euh, nou ja, ze hadden een penalty tegengekregen, eerste helft. Uh, nou ja, die bal die werd dan gestopt. Uh, kwamen ze op voorsprong. Weer een hele mooie actie van Neymar, Die uh, ja, zich toch op een hele mooie manier uh, langs de verdediger wurmt. En dan uh, prachtig voorzet. Waardoor uh, Fred heel simpel kon scoren. Daarna maakt Uruguay weer gelijk. En dan is het uiteindelijk uh, nou, vier, vijf minuutjes voor tijd. Niet veel meer zal het niet zijn geweest. Dat uiteindelijk de beslissende uh, goal wordt gemaakt. Opnieuw een hoekschot van, uh, van uh, Neymar. Het geeft wel aan dat Brazilië... Nou, het laat wel een beetje zien dat het niet meer echt de topproeg is van wel eer. Maar je weet het nooit. En ze kunnen natuurlijk nog groeien in de richting van het WK. Want dan komt het er echt op aan. Maar het leuke van deze wedstrijd vond ik wel... dat je voor het eerst kon zien dat het er weer eens echt om ging. Al die wedstrijden die daarvoor zijn gespeeld op die Confederations Cup... ja, dat waren bijna een soort middelde demonstratiepartijtjes. Maar nu, nu ging het er echt om. Af en toe ging het ook goed scherp. Zowel de Brazilianen als die Uruguayanen ze schopten draden op los. Maar eigenlijk gaat het daar natuurlijk om gewoon echt voetbal. Dan de Tour nog even snel, Gio, eh, begint. Natuurlijk zaterdag, jij maakt je ook helemaal klaar al. Eh, er wordt nu al gewaarschuwd, hoe we net, van Martin bijvoorbeeld de Duitse renner... voor een gevaarlijke afdeling in een bergetappe. Hoe zit dat? Is hij zo gevaarlijk? Ja, die is heel gevaarlijk. Uh, de Col de Saren is dat. Je moet je voorstellen, normaal gesproken rijden renners in een tour etappe één keer Alpe d'Huez op, komen bovenaan en dan is het afgelopen. hoeven ze niet meer met de fiets naar beneden, hooguit in de auto. Nu hebben ze een lusje bedacht en dan gaan ze de Col de Saren af. Die ligt aan de achterkant van Alpe d'Huez. Die komt dan beneden bij een stuwmeer op de grote weg... tussen Briançon en Grenoble komt die weer uit. Uh, ik ken die uh, afdaling. Ik heb hem ooit eens een keer met de fiets beklommen. En toen dacht ik van, nou, hier ga ik absoluut niet met de fiets. Of het is een weggetje van... Ik denk drie meter breed. Oei. Ze hebben hem wel opnieuw geasfalteerd, dat is maar goed ook. Want er lagen echt hele keien stukken in. Maar het is echt een levensgevaarlijke afdaling. En Tony Martin, de wereldkampioen tijdrijden, die heeft zich beklaagd. Die heeft in de Dauphiné over die afdaling gereden. Want toen zat hij er ook al in. Maar wel in het begin van de etappe en niet in de finale. Dat maakt echt een enorm verschil. En die heeft gezegd, het is eigenlijk crimineel dat jullie ons hier oversturen. Dat heeft hij tegen de tour gezegd. Dus er zal echt in de komende weken nog veel over gesproken worden. En uh, mensen die het willen zien... Die moeten we moeten maar eens een keer even googlen bij, uh, uh, op de Kolde Sarren. En dan komen er videobeelden van iemand die met een helmcamera op die afdaling doet. Nou, okay. uh, kijk er maar eens naar. Leuk. Hij heeft zijn filmpje nog kunnen downloaden. In ieder geval uploaden. Geo Lippens, dankjewel. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het is kwart voor acht... Tienduizenden pakjes liggen nog in de distributiecentra van PostNL... terwijl ze al lang bij de mensen thuis hadden moeten liggen. Zoals beloofd. Meer dan 100 pakketbezorgers in de regio Amsterdam staken. Ze worden ingehuurd door PostNL als ZZP'er. Maar de bezorgers vinden dat ze te weinig betaald krijgen. Zelfstandigen krijgen nu hulp uit de verrassende hoek... namelijk de vakbond FNV Bondgenoten. Onderhandelt vanmiddag namens de stakers. Egon Groen, bestuurder van FNV Bondgenoten. Goedemorgen. Meneer Groen, ik wacht zelf uh, op twee pakjes op dit moment. Die hadden er al moeten zijn. Ik ga volgende week... Uh, heb ik vakantie. Komt dat dan goed? Nou, het was wel een probleempje gaan worden, inderdaad. Uh, noemde net Amsterdam. Gisteren waren ook Katwijk en Amsterdam Noord... Uh, deden mee aan de staking. En ik heb begrepen dat een collega van mij nu onderweg is... om ook te bemiddelen in Utrecht. Dus het breidt zich ook nog uit. Oei. Uh, wat is, wat, waar, waar zit hem de kern van dit protest... Maar de kern van de zaak is uh, dat mensen uh, in de basis zich volstrekt respectloos behandeld voelen. Um, en ook niet als een zelfstandig ondernemer zoals PostNL zegt dat zij zijn. Uh, en dat is, dat is de basis. En daarbovenop komt dat PostNL uh, stelselmatig de voorwaarden waaronder die mensen uh, werken naar beneden bijstelt. En uh, nou, er is uh, eergisteren een druppel geweest die de MR heeft doen overlopen... Met uitstralingseffecten naar alle andere pakketbezorgers, naar, alle andere, naar heel veel andere pakketbezorgers. Heeft u dat zelf gecontroleerd, hoe PostNL daarmee omgaat? Of hoort u dat alleen van de zelfstandigen? Nou, nee, wij, wij krijgen de verhalen natuurlijk ter plekke te horen. Je moet je voorstellen dat daar een ongelooflijke hoeveelheid pakketbezorgers buiten rondlopen. Dus dan spreek je een hoop mensen. En wij hebben ook contracten gekregen. En wij zien dus inderdaad, en dat wisten wij eigenlijk ook al wel, dat dit gebeurt. Maar u heeft het over een uh, druppel die de MRD het overlopen. Wat was dat voor druppel, meneer Groen? Nou, er is, er is uh, een pakketbezorger uh, op gesprek geweest, voor zover ik heb begrepen, want ik ben er niet bij geweest. Bij PostNL en uh, die heeft te horen gekregen, naar het schijnt, uh, wij uh, gaan de voorwaarden weer naar beneden bijstellen door uh, de routes aan te passen. Uh -huh. Dat dreigt ook voor veel meer mensen te gebeuren. Toen zei de betreffende bezorger van, nou, uh, daar heb ik niet zo'n trek in. Ik ben zelfstandig ondernemer, dus ik wil graag met jullie onderhandelen. En toen werd hem verteld, nou voor jou tien anderen. Uh, en dat is uh, uh, voor zover ik kan nagaan het incident geweest... waardoor de vlam in de pan is geslagen. En hoe bent u er nou als, als vakbond bij betrokken geraakt? Want heeft u gedacht van, hier zitten nog op een paar nieuwe leden? Nee. Uh, op maandagavond, uh, uh, die maandag begon het... Uh, maandagavond ben ik met een collega gaan bellen... en gezegd van, ja, dit kan toch niet waar zijn. Die mensen die zijn daar aan het vechten voor hun uh, recht. Ehm... Uh, je waant honderd jaar geleden, toen het ook allemaal zo begonnen is. Ik wil die mensen gaan helpen. Wat vind jij ervan? Hij zei, nou, ik vind dat dus eigenlijk ook. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd, wij rijden daar gewoon naartoe gisterochtend. En wij zijn daar naartoe gegaan. En we zijn die mensen gewoon praktisch gaan helpen. Ja, praktisch helpen. Want daar wil ik het even met u over hebben. Want het heeft nogal impact voor een ZZP'er als die staakt. Want toen heeft hij gewoon weer geen inkomsten. Krijgen zij geld van nu uit uw stakingskas? Nou ja, goed, het zou een, een, een mogelijkheid kunnen zijn en uh, wij zijn ook aan het uitzoeken of dat allemaal mogelijk is. Um, en als dat mogelijk is, dan gaan we dat ook zeker doen natuurlijk. Voorlopig is onze rol bemiddelen. Ja. En zit dat schot in? Valt, valt er iets te bemiddelen? Uh, er is gisteren een, uh, een lijst met eispunten uh, uh, opgesteld door de mensen, uh, dingen die zij gerealiseerd zouden willen hebben. Daar gaan wij vandaag over uh, samen met die mensen praten met PostNL. Wij nemen dan de bemiddelende rol. En wij hebben met die mensen ook afgesproken dat toevalligerwijs is vanavond een debat in de Tweede Kamer aangekondigd over de postmarkt. Uh, dat wist ik gisteren dat dat eraan zat te komen. Dus ik heb die mensen ook gevraagd van hebben jullie er belang bij dat jullie daar naartoe gaan. En als dat zo is dan wil ik dat best wel proberen te organiseren. Nou daar hadden ze wel oren naar dus dat gaan we ook doen. Nou, dan wachten wij met u onderhandelingen af en besprekingen mochten die ervan komen. Egon Groen van FNV Bondgenoten, dank u wel. Graag gedaan. Hoe is het op de weg? Ja, normale spits op zich. Ja, ik zal ook niet zeggen dat het stilleggen van het treinverkeer rond Tempels... direct invloed heeft op het wegverkeer. Maar als er wat aan de hand is, loopt het wel meteen vast rond Tempels. En dat is nu op de A59 het geval vanuit Os. Want daar is een ongeluk gebeurd tussen Os-Oost. En Os staat inmiddels 4 kilometer file. Verder zien we een probleem in het oosten van het land. Op de A18, de provinciale weg Doetinchem-Varsseveld. Of eigenlijk snelweg is dat inmiddels. Er staat voor Varsseveld inmiddels 4 kilometer file. En dat komt omdat de verkeerslichten niet goed werken. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is niet meer zo lekker op de trekker. Europese boeren moeten de komende jaren fors inleveren. De Europese Unie wil namelijk minder uitgeven aan landbouwsubsidies, Zoals gisteren in Brussel afgesproken. Ook het systeem van subsidietoewijzen verandert. Het is nu voor het eerst in 50 jaar dat het landbouwbeleid zo grondig wordt aangepast. Ook voor Nederlandse boeren heeft dat gevolgen. Ze krijgen 100 miljoen euro per jaar minder. En dat gaan ze merken. De trekkers rijden af en aan zijn bezig met het inkuilen van het gras voordat het gaat regenen? Ja, absoluut. En het is een beetje apart, ja. Dus wat dat betreft uh, haast maken. Dirk Sieert Schooman, eh, agrariër in de buurt van, uh, van Zutphen... maar ook provinciaal uh, bestuurder bij LTO uh, Gelderland. 100 miljoen minder per jaar. Wat betekent dat voor uw bedrijf? Nou ja, dat ik 20% uh, per jaar aan uh, gemeenschappelijk landbouwbeleid... subsidies minder ga krijgen. En dat is fors. Hoeveel geld gaat het dan om? Bij mij op mijn bedrijf om 10.000 euro. Voor heel Nederland, dus die 100 miljoen. Wat betekent dat niet alleen voor u, maar voor al uw collega's? Nou, uh, wat veel belangrijker is dan het absolute bedrag, is onze concurrentiepositie. Dus daar waar uh, het Europees breed neergezet moet, moet ook Nederland mee profiteren. En als dat het geval is uh, en we in gelijke mate gekort worden, is dat geen probleem. Als dus... u geen geld krijgt, een ander ook niet, dan blijf je gelijk. We zijn elkaars concurrenten. Dus uh, in die zin is het belangrijk uh, om te weten wat een ander aan uh, subsidies krijgt. En als wij daar niet in meedelen, dan uh, is dat een, uh, een achter, uh, achterstelling. Dan heb je het over de concurrentie onderling in Europa, maar de landbouw is natuurlijk ook een wereldmarkt. Heeft het daar nog gevolgen voor? Nou, wat ik hoop is dat uh, er ook voldoende middelen beschikbaar komen voor innovatie. Dat wij uh, onze sectoren doorontwikkelen waardoor we de concurrentie op wereldniveau bij kunnen houden. Het wordt makkelijker voor bedrijven, voor biologische bedrijven om subsidies te krijgen, wordt ook gezegd. Komt er dan een punt dat u hier met al uw inkuilen en al uw koeien die u heeft staan op het punt komt van, hey, misschien moet ik omschakelen naar die biologische landbouw? Nou, het punt wordt wat mij betreft bepaald door de markt en niet door het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Uh, de, de toeslagrechten is een onderdeel van mijn inkomen, maar niet mijn hoofdinkomen. Uh, uh, dus als de markt aantrekt voor biologisch en aantrekkelijker wordt voor mij, dan zal ik omschakelen. Maar niet door het gemeenschappelijk landbouwbeleid. We zijn inmiddels de koeienstal ingelopen. Hoeveel zijn het er? Een 150 melkkomen. Over hoeveel hectare beschikt u dan? Ik heb ongeveer 190 hectare grond. Nou, schijnt het zo te zijn dat met name de boeren met weinig grond getroffen worden. Dat die het nog veel harder voor de kiezer krijgen. Nou, het gaat met name om bijvoorbeeld kalverhouders, die relatief weinig grond onder hun bedrijf hebben. wel relatief veel subsidiebedrag hebben opgebouwd vanwege hun vleesproductie. Uh, nu het indaalt zeg maar, op die grond of gekoppeld is aan die grond, uh, komen ze in aanmerking voor heel, heel weinig toeslagrechten. Uh, en gewoon de gemiddelde bedragen van Nederland. En dat betekent dat ze voor, misschien wel van 10.000 euro per hectare naar 400 euro per hectare gaan. En dat is een hele forse ademhaling. Dus, Dirk, zie koffie het? Koffie schoonman koffie. en Menno Rehmer, ja, die sprak met hem. Kopje koffie. Kopje koffie of thee. Oh, lekker. Ja, doe maar een uh, dubbele espresso, alsjeblieft ik oh, krijg net een bestelling uit Hilversum door, een dubbele espresso. Ik zal het gaan kijken of ik het kan regelen. Dat is heel grappig, want sommige reizigers vragen echt, zit daar ook melk in? Ja, dat klopt, ja. Ja, dan kunnen ze er zelf bij doen, gelukkig. De reizigers komen hier van de roltrap af en worden dan uh, verwezen naar bussen hier in Den Bosch. Want de treinen richting Utrecht en Nijmegen rijden de komende twee weken bijna niet... vanwege ernstige werkzaamheden. En ja, die koffie of thee is natuurlijk uh, heel prettig uh, voor de mensen. Mevrouw Rijgersberg, goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Rijgersberg is woordvoerder van de NS en ze zei... op ja, dit soort dagen ben je lekker druk en lekker buiten. Hè? Dat is ook voor een woordvoerder natuurlijk toch beter dan achter een bureau zitten. Ja, hier is waar ik moet zijn. Ja, vertel eens. Uh, de komende 15 dagen kunnen wij als NS geen treinen rijden... op de trajecten rechtstreeks richting Nijmegen en Utrecht. En andersom. Uh, hier rijden op de piekdagen zoals vandaag 225 bussen per dag. Uh, ja, u moet nagaan dat hier in de spits normaliter vier intercity's aankomen... met rond de 1000 tot 1200 man die vervoerd worden... in de richting van Utrecht en Nijmegen. Dat zijn ook een heleboel kopjes koffie en thee. Hoeveel kop, kopjes koffie en thee heeft u eigenlijk meegenomen... Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet precies weet. We hebben ook nog voor vanmiddag in ieder geval een hele hoop uh, fruitsapjes. Dus in oh. de avondspits gaan we die nog uit. Oh, ik zou bijna zeggen: kom even naar Den bos, want hier is het leuk. Maar dat moet je vooral niet doen. Er wordt nadrukkelijk gezegd, meids Den bos als je hier niks te zoeken hebt. Hè? Uh, we willen reizigers natuurlijk wel die koffie, thee en die vruchtensapjes aanbieden ja. uh, voor het ongemak wat ze hier wel tegenkomen, omdat ja. ze een stukje met de bus moeten. Uh, maar we raden mensen aan. Als u uh, uh, geriefelijk in een trein van A naar B wil, reis dan of om. Uh, ja, u kunt hier inderdaad ook een. Een stukje met de bus, maar dat kost minimaal 30 minuten extra. Had u niet beter even kunnen wachten tot de schoolvakantie, de zomervakantie, begonnen is? Nou, dat was in eerste instantie ook het plan. Uh, ProRail heeft vervolgens met de aannemers nog eens goed gekeken naar de planning. En ze bleken meer dagen nodig te hebben. Uh, dus ja... In op deze dagen mogen wij dan ook geen treinen rijden. Helaas. Het is doorbijten even in Den Bosch. Het gaat om een nieuwe spoorbrug. Er worden sporen vervangen. Het zijn echt heel ingrijpende uh, werkzaamheden. En dus nogmaals, in ieder geval tot 11 juli ligt het treinverkeer ten noorden van Den Bosch hier uh, stil. Dat klopt. En op ja. 11 juli is het ook aan de zuidkant vanaf 12 uur. Op de 12e rijdt alles weer normaal. Tot zover de verkeersinformatie vanuit Den Bosch. Bedankt mevrouw Rijgersberg. Wij spreken elkaar nog wel. Tot uw dienst. Tot later. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Er staat veel economisch nieuws in de kranten, zoals in het Algemeen Dagblad. De krant meldt dat het kabinet Rutte opnieuw wil bezuinigen op de zorgkosten. Dat moet honderden miljoenen euro's extra opleveren. Zo gaan vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en de artsen bij minister Schippers van Volksgezondheid langs om die geplande maatregelen te bespreken meldt het AD. We hoorden het net al, de werkgevers steunen het kabinet niet langer in het streven nog eens 6 miljard euro te bezuinigen. Na acht uur spreken we werkgeversvoorzitter Wintjes. Nog meer bezuinigingsnieuws in de kranten, want staatssecretaris Dekker doet een moreel appel op televisiesterren. Doet hij in de Telegraaf? Als ze hun collega's bij de publieke omroep serieus nemen en ze een warm hart toedragen, leveren Hilversumse presentatoren zoals Jeroen Pauw en Matthijs van Nieuwkerk vrijwillig een deel van hun salaris in. Het Ecuadoriaanse bedrijfsleven ziet met angst en beven uit... naar de beslissing over de asielaanvraag... van de Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden. Meld Reuters. VS heeft vannacht laten weten dat het de handel met het land stopzet... als aan Snowden asiel wordt geboden. Dan naar prins William, want het zou kunnen dat hij de geboorte van zijn eerste kindje gaat missen. De prins brengt nu zoveel mogelijk tijd door bij zijn zwangere vrouw Kate. Maar bronnen vertellen aan Life and Style magazine dat het mogelijk is dat hij door zijn werk bij Royal Air Force niet in de buurt is als Kate gaat bevallen. Ja, en Op de site is te lezen dat de prins gewoon moet werken en dat hij geen speciale behandeling krijgt. Het zou volgens de blad niet voor het eerst zijn dat een prins een belangrijke aangelegenheid mist. Zo was hij niet bij haar bij haar tijdens hun eerste Valentijnsdag als echtpaar. Oh, wat oh. erg. Slechte beurt. Ranomi chromo Vigioio. Vos, Epke van Nederland barst van het talent en van de ambitie. Je moet eigenlijk alles voor de sport. De rest is secundair.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 Hey Jos, wat aan je van personeelszaken? Hi. Luister nog even over je pensioen. Niet de twee zuiden, niet in pauw je? Ja. Als het over je pensioen gaat, is het wel belangrijk dat je er iets van begrijpt. Delta Lloyd helpt met tips waarop je moet letten bij uw pensioenoverzicht in gewoon Nederlands. Kijk op Deltaloid.nl/slash kritisch Kritisch op het juiste moment. Delta Lloyd. Vroeger werd u zo wakker. Of zo.